Zes uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Heck en Tim Overding. De VVD had vandaag haar partijcongres. De premier sprak als lijsttrekker de leden toe. Onze Peter Blok sprak daarna met Mark Rutte. En uh, straks, natuurlijk, na half zeven, ook meepraten over de stelling van vandaag. Dat alcoholslot wat in die auto moet komen. Op radio 1.nl staat die stelling helemaal mooi. En daarop kunt u ook reageren. Maar ook bellen op 0800 1121. Eerst het nieuws met onze Mark Visser.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 Jochirius erkent dat ze daar de afgelopen jaren zelf niet in is geslaagd. Ze hadden natuurlijk ook met het kabinet Rutte een werkgeverskabinet. Dus ze hadden het misschien ook wel wat makkelijker dan eh, wij hadden. Eh, maar op het moment dat de vakbeweging niet met één mond kan spreken... ben je makkelijker te negeren. Dus het is een verwijt eh, naar eh, ons allemaal. En bij die ons allemaal hoor ik ook, ja... VVD-leider Mark Rutte vindt dat Nederland niet gebaat is bij behoudzucht en potverteren, maar juist bij doorpakken en vooruitkijken. Dat zei in zijn speech op het congres van de VVD in Den Haag. Rutte zegt dat hij begrijpt dat mensen zich zorgen maken over de bezuinigingen. Hij beloofde dat bepaalde maatregelen uit het Vijfpartijenakkoord vervangen zullen worden. Zo zal de forense tax, als het aan de VVD ligt, worden teruggedraaid. Over Europa zei Rutte dat de VVD niet zal weglopen... voor de problemen die zijn ontstaan door de schuldencrisis in de Europese Unie. En verweet andere partijen dat wel te doen. Op het IJmeer, bij het eiland Pampus, is een zeilboot gezonken. Er waren acht mensen aan boord van het schip. Door een hoge golfslag liep de zeilboot vol met water. De boot zonk daardoor en de opvarenden kwamen in het water terecht. De Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij. Uh, de acht die uh, werden leert door een passerend zeiljacht. Vier uh, mensen konden direct door dat zeiljacht uit het water gehaald worden. En de andere vier uh, zijn uiteindelijk door de reddingboot uit uh, uit het water gehaald. En die zijn uiteindelijk afgevoerd uh, naar de Wal in Amsterdam. Alle acht de zeilers droegen zwemvesten.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 Dat is tenminste onze eeuwenlange ervaring. Van Landschot, gedreven resultaat. Vanavond in Debat op 2. Bezuinigen op ontwikkelingshulp. De VVD vindt dat dat nodig is en wil 3 miljard minder gaan geven. Moeten we eerst onze eigen problemen oplossen. voordat we arme landen gaan helpen? En zo ja, wat zegt dat over ons? Vanavond, Debat op 2. Vijf voor half negen, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2.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 Het is bijna vijf minuten over zes in dit huur. Kijken we onder andere ook naar het Spaanse uh, volkslied. Ze zingen nooit mee, zei iemand ooit. U hoort straks waarom. En ik Gdansk moet ze doen zonder voetbal. Hier zijn Tom Vathek en Tim Movedik. De VVD wil op 12 september opnieuw de grootste worden. Althans, dat zei VVD-leider Mark Rutte vandaag op het VVD-congres in Den Haag. En daar had Rutte zijn eerste speech als lijsttrekker. Hij richtte zijn pijlen vooral op Emiel Roemer van de SP... en hij beloofde de reiskostentaks uit het lenteakkoord weer te schrappen. Peter Blok, in gesprek met de lijsttrekker. Ja, meneer Rutte, waarom wil u graag premier van Nederland blijven? Nou kijk, of ik premier van Nederland blijf is geen doel van deze campagne. Het gaat niet om de baantjes. Wat ik wel dolgraag wil, is dat... Mijn partij, het programma waar ik voor sta, dus de financiën op orde, groei in de economie, een veilig Nederland, een fatsoenlijk migratiebeleid wat een halt toeroept aan kansarme migratie, dat daar veel steun voor komt. Emiel Roemer in het torentje, dan wordt u toch badend in het feit wakker. Ja, mijn speech uh, ging over mijn ideeën voor Nederland en ik heb vijf zinnen besteed aan één tegenstander die in de peilingen zo groot is dat hij... Die ook wel door sommigen gezien wordt als een toekomstige premierkandidaat. Ik denk, nou, ik maak ook even van deze gelegenheid gebruik... om de kiezer nog eens even op die mogelijkheid te wijzen. Bent u bang voor Roemer? Nee, uh, maar het is wel zo dat mijn visie op Nederland... en waar ik naartoe wil, met een gezonde overheidsfinanciën... met een sterke economie, een totaal andere visie is... dan die van de socialistische partij... die uitgaat van hoge staatsschuld, van weinig groei... en van een overheid die steeds meer als een soort geluksmachine... in je leven binnendringt. Wat zou hij fout doen? Ja, weet u... Ik wil het eigenlijk vooral over mijn eigen partij hebben. Wat, uh, wat wordt uw leus? Wat wordt uw slogan? Nou, die slogan die komt nog wel. Veel belangrijker is, wat willen we met Nederland? En uh, wat wij met Nederland willen, is het volgende. Wij zijn er ten diepste van overtuigd dat dit land over tien jaar weer toonaangevend kan zijn. Maar we staan op dit moment voor een aantal grote problemen die we moeten oplossen. Op het terrein inderdaad, van de staatsfinanciën, het feit dat we te weinig groei hebben in dit land. Het feit dat we nog steeds op het terrein van veiligheid en migratie grote problemen moeten oplossen. Maar ook op het terrein van onderwijs en gezondheidszorg voor grote vraagstukken staan. En wij zijn bereid daar weer verantwoordelijkheid voor te nemen om die problemen op te lossen. Veel mensen denken, is die nu voor of tegen Europa? Je kunt toch niet voor of tegen Europa zijn? We zijn gewoon onderdeel van Europa. We liggen in Europa. De vraag is alleen, hoe zorg ik er nou voor... dat de problemen die Europa heeft, en er zijn op dit moment serieuze problemen... dat we die goed oplossen. Daar werk ik iedere dag aan. We zijn stap voor stap bezig om de schuldencrisis in Zuid-Europa... om die op te lossen in het Nederlands belang. Omdat Europa, vanwege onze banen en onze welvaart als exportland van enorm groot belang is. Maar er zijn wel problemen die moeten worden opgelost. Maar bent u bang voor Wilders? Nee, ik, luister, ik ben helemaal nergens bang voor. Ik wil vooral uh, bereiken dat ik met Nederland in gesprek kan... over de ideeën die ik voor de toekomst van Nederland heb. En daarom is het zo goed dat u mij nu interviewt. Want dan kan ik u dat uitleggen. Dan kunt, via uw radio kan dat dan bij heel veel huiskamers binnenkomen. Omdat dat uiteindelijk ook de vraag is die op 12 september voor ligt. Gaan we achteruit of gaan we vooruit? He, gaan we potverteren? Gaan we weer de staatsschot laten oplopen? Of wordt er voor een partij gekozen de VVD die bereid is verantwoordelijkheid te nemen, bereid is om een programma daar te presenteren waarin de staatsfinanciën op orde komen... en waarin er ook weer ruimte is voor lastenverlichting. Ja, U heeft gezegd, die reiskosten laat maar even zitten. hypotheekrenteaftrek afschaffen, dat gaan we voorlopig niet doen. Kost wel 1,3 miljard. U kent de VVD als een financieel zeer degelijke uh, partij. Wij komen 6 juli met ons programma. Ik verzeker u, uh, dat gaan wij goed dekken, zoals dat hoort bij ons. We zijn er altijd heel fatsoenlijk en precies in. Dat is ook onze verwachte mensen ook van ons. De partij van, uh, van Gerrit Zalm. Uh, en we zullen daarbij ook laten zien dat er ruimte is voor nog wel wat meer lastenverlichting. Meer lastenverlichting, maar die reiskosten, gaat hij er nu aan of niet? Wat ons betreft wordt die maatregel na de verkiezingen teruggedraaid. En hoe groter de VVD is bij de formatie, hoe groter de kans ook is dat dat lukt. Wie had dat nu bedacht bij de katshuisonderhandelingen? Nou, in ieder geval niet de VVD. Ja, de PVV heeft nu gezegd dat het kwartje van kok moet ook terug. En de reiskosten tax. Ja, wat zegt u dan? Kijk, de PVV heeft vandaag 3,5 miljard extra uitgegeven. En we kennen de PVV als een partij die wat betreft financiële degelijkheid... ongeveer in de hoek zit van de socialistische partij. En wij komen op 6 juli met een programma... wat ervoor zal zorgen dat de staatsfinanciën op orde komen. Wat ruimte biedt voor lastenverlichting. Waaronder het terugdraaien van die reiskostenvergoeding. En dat zullen wij doen in de beste VVD-tradities. U gaat winnen op 12 september? Kijk, wat ik wil bereiken is... En dat zal ik respectvol doen, met, zoals ik tegen een collega van u zei met de pet in de hand. Ga ik naar de kiezer, vertel ik wat mijn ideeën zijn voor Nederland, hoe we sterker uit deze crisis kunnen komen. Uh, en dan vraag ik aan de kiezer om steun. En dan zal ik om negen uur afwachten wat het oordeel van de kiezer is. En volgens mij is dat de goede volgorde. En dan? En dan gaan we kijken wat die uitslag is. En als die uitslag het mogelijk maakt voor mijn partij om aan te schuiven in een volgend kabinet... dan zullen wij onze huid duur verkopen en zoveel mogelijk van onze idealen proberen te verwezenlijken. Waarom zo bescheiden op dit moment? Waarom zegt u niet, ik word weer de grootste? Omdat ik, toen ik niet in de politiek zat... ik zei dat ook net tegen een collega van u... een ontzettende hekel had aan politici... die altijd maar de buiten aan het verdelen waren... en de baantjes en over zichzelf bezig waren... nog voor de verkiezingen. Kiezers interesseert dat helemaal niets. Wat kiezers willen, is dat we uh, een sterker Nederland krijgen... dadelijk uit deze crisis. En daar knok ik voor. Met Emiel Roemer regeren, zit dat erin? Kan ja. dat? Wij sluiten geen partijen uit, maar ik... Geef u hetzelfde antwoord. Dat hele gezelschapsspel wie met wie is ongepast voor de verkiezingen. Hij rijdt vandaag duidelijk als VVD-leider. Dus in die rol Mark Rutte, Peter Blok sprak met hem. Rio Plus 20, de naam voor de VN-duurzaamheidstop, die is afgerond. Voordat de top goed en wel was begonnen, leek het al een mislukking te worden. Concrete afspraken tussen deelnemende landen en het waardeveel zijn er niet gemaakt. Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandi, goeiemorgen voor u. Ja, goedemorgen. Op het strand in Rio, na dagenlang vergaderen, hoe is uw teleurstelling? Als daar sprake van is. Ja, er is zeker uh, teleurstelling. Uh, van tevoren hadden we toch gehoopt dat, er, uh, dat de wereldleiders uh, hun verantwoordelijkheid zouden nemen... en toch stappen zouden zetten naar een groenere economie. Dat is helaas niet gelukt. Maar er is gelukkig wel uh, kan, kunnen we constateren dat er heel veel uh, gebeurt bij bedrijven, bij maatschappelijke organisaties... en zelfs in landen die uh, concrete doelstellingen hebben geprobeerd tegen te werken. Ah, u zit toch een kleine zilver randje bij een top... waar toch donkere wolken overgedreven zijn? Ja, het, het is een beetje een omgekeerde wereld. Normaal gesproken heb je prachtige woorden, maar uh, zijn er weinig daden. En het lijkt nu andersom... De, de woorden zijn heel vlak, maar uh, op de grond zie je dat er, dat er daden zijn. Als ik zie hoe snel bedrijven aan het verduurzamen zijn... simpelweg omdat ze doorhebben dat groener en schoner produceren... straks ook goedkoper produceren is... ja dat, dat geeft veel hoop voor de toekomst. Dat is positief, maar dan mag ik toch even refereren aan, aan, aan 1992. Toen daar ook de top werd gehouden, toen werd gezegd van... Daar gaan we aan werken de komende twintig jaar. Het was toen een groot succes met vijf documenten... met harde beloftes, toekomstvisies. En dan komt er nu een einddocument op tafel van 49 pagina's. En daarvan zegt u die woorden zijn veel te vlak. Wat voor conclusie moet je dan trekken voor betreft de intentie... de werkelijke wil van hoeveel waren er? 134 regeringsleiders... Ja, nou, je kan de conclusie trekken dat um, wat met name ontwikkelingslanden niet willen... is dat ze van bovenaf door de internationale gemeenschap beperkt worden in hun mogelijkheden om te groeien. Dat is uh, heel duidelijk de boodschap. Zij, zij hebben daarvoor bedankt. En daarom is het Europa ook niet gelukt om uh, concrete doelstellingen en ambitieuze uh, plannen in het einddocument te krijgen... Maar het, het boeiende is dat op hetzelfde moment zijn diezelfde landen... ...zijn bijvoorbeeld met de Verenigde Naties Milieuprogramma bezig... ...om hun eigen economie langzaamaan te vergroenen. Dus de bewustwording uh, is duidelijk aan het toenemen... ...dat de enige weg vooruit een groene economie is. Alleen ze willen daar nog geen uh, verplichtingen voor aannemen op dit moment. U zei net, het is Europa niet gelukt. Europa is altijd gewend geweest een leidende rol te spelen in dit soort processen. Heeft Europa nog wel een leidende rol of zijn wij langzamerhand gewoon een van de klasgenoten geworden, ook op zo'n conferentie? Nou, het begon natuurlijk al heel slecht, want uh, terwijl hier onderhandeld werd, uh, werd Europa in Mexico bij de G20 het uh, de oren gewassen door, uh, door eigenlijk de rest van de wereld. En zelfs de Brazilianen zeiden ons recht in het gezicht van uh, wie zijn jullie om ons te vertellen hoe wij onze economie moeten veranderen als jullie niet eens in staat zijn jullie eigen euro overeind te houden. Dus het gezag van Europa uh, is inderdaad ook door uh, het, het uh, ja, uh, weinig doortastende beleid van de Europese uh, regeringsleiders, is ernstig in gevaar. En uh, dat reken ik ook Mark Rutte aan, want uh, we moeten verder met Europa. Europa moet... Verder integreren. We moeten naar een politieke unie, een bankenunie. De enige manier om uh, uiteindelijk welvaart uh, in de toekomst ook te garanderen. En ja, dat ziet de wereld ook. Dat zolang wij dat niet doen, zal het gezag van Europa verder afnemen. Nou, begreep ik, en corrigeert u mij als dat niet correct is, dat er 50.000 mensen op deze conferentie waren. Klopt dat? Ja, de. de ik kreeg op een gegeven moment een berichtje dat er 45.000 mensen op de conferentie geweest waren. Dus dat is gigantisch. En kunt u zich voorstellen dat burgers ook denken als er 45.000 mensen bijeenkomen... die alleen met een soort ja, afspraakjes naar huis gaan... dat men zich het nut en noodzaak van dit soort bijeenkomsten langs man begint af te vragen? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En wat mij betreft hoeft dat ook niet meer op deze manier... Um, dat hoeft niet zo, uh, zo massaal. En uh, ik denk dat ook dat multilaterale met alle 195 landen van de Verenigde naties bijeen, dat dat gewoon niet meer werkt. Wij kunnen geen afspraken maken. Uh, als een land als Cuba uh, bijvoorbeeld uh, duurzame energie voor iedereen in zijn eentje weer tegen te houden, dan merk je dat dat, dat dat niet meer werkt. Dus wij moeten daar pragmatisch mee omgaan. Veel meer partnerschappen sluiten bilateraal met allerlei landen... via handelsverdragen, via technologieoverdracht, enzovoort. Um, en wat mij betreft hoe, hoeven deze hele grote conferenties uh, hoeven niet meer. Europarlementariër namens D66 zeggen we er ook even bij... Gerben Jan uh, Gerbrandi vanuit Rio met enige vertraging door de telefoonlijn. Hartelijk dank voor deze toelichting op een top... die inderdaad niet bepaald goed is afgelopen. Ja, Red, red wine. We gaan het hebben over Gdansk, want sinds gisteravond is dat speelstad af. De kwartfinale wedstrijd tussen Duitsland en Griekenland was de laatste in het stadion van de Noordpoolse stad. En dus richt Gdansk zich langzaam maar zeker weer op de miljoenen normale toeristen die de stad jaarlijks trekt. Al is er natuurlijk de hoop dat de EK-koorts in Gdansk nog even voortduurt. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. De EK-wedstrijden zitten erop voor Gdansk. En dus begint het normale leven weer op gang te komen. Daar komen weer de verkopers van de schilderijtjes. De steentjes van amber. De plaatselijke Italiaan die is de borden alweer aan het neerzetten. No interest in football. Very sorry. I don't have time. Yes, of course. En nee, hij is niet meer geïnteresseerd in voetbal. Dank u wel. Even verderop, een pleintje dat speciaal is ingericht voor het EK-voetbal. Met bijvoorbeeld deze kiosk. Meneer, wat verkoopt u allemaal? Uh, scarves uh, shirts en uh, other gadgets. Sjaaltjes, hoeden, allemaal merchandising. Maar ja, nu wordt er niet meer gespeeld. Uh, yes, it's played already. But uh, I heard that uh, people from uh, Deutschland, yeah. Germany, should uh, leave Gdansk in uh, two days. Okay. So we can stay here till Sunday. Ah, deze meneer heeft hoop dat er toch de komende dagen nog wel wat Duitsers blijven. En dat hij toch nog het een en ander kan verkopen. I guess so. Yeah. Want ja, ja zo'n EK is natuurlijk een big business, hè? Of course. En even verderop een geïmproviseerde bar, eigenlijk ook speciaal opgericht voor het EK voetbal. Nog altijd met de deuren open. Hè? I think that the tourists stay here for one week because they are happy. They like Dansk really. So you think the German fans will stay in Gdansk? Yes, I think so and I hope so. Is it good business for you? Yes, a good business. We have a good tips really. En je kunt zien dat er wat Duitsers zitten. En het is goed voor ons, want ze houden echt van vodka en onze bier. Dus so het is goed. En buiten zitten daar dan nog wat Duitsers na te genieten van die zegen van gisteren. Ja, fantastisch. Ja. He, echt heerlijk. Echt heerlijk. Ja. Ze zijn nog even in Gdansk en dan leidt de reis nog even naar Warschau. Want we hebben ook Kiev geboekt. Ja. Alles weer een beetje bij de oude in Gdansk. De drukte bij de fontein van de Tunis. De spreekkoren van de fans die maken plaats voor de klassieke muziek die hier vaak op straat wordt gespeeld. En natuurlijk het wandelende symbool van de stad. Die met het lapje voor zijn ogen en het zwaard in de hand de kinderen de stuipen op het lijf jaagt. Pirata. Ahoy! Het wind Cornelisse Pirata in Gdansk. Hockeynieuws. De Nederlandse hockeymannen hebben in de tweede wedstrijd van het Vierlandentoernooi in Düsseldorf. Pijnlijke nederlaag geïncasseerd. Spanje was met 2-0 te sterk voor Oranje. De ploeg van bondscoach Paul van As liet vier strafcorners onbenut. En de hockeysters blijven wel op koers, blijven het prima doen. Een oefenreeks tegen China wonnen ze vandaag de derde in het land met 5-2. Doelpunten van Jonker, Hoog, De Goede, Goderie en Palme. En bij de Olympisch kampioen ontbrak nog steeds Sofie Polkamp. Die heeft de al lang last van een dijbeenblessure. Sombroek en Van Geffen kwamen even min in actie. De Amerikaan Eddie Roddick heeft met overmacht het grastoernooi. We hebben het over tennis van Eastbourne gewonnen. De als zesde geplaatste speler toonde zich in de finale van het ATP toernooi... veel te sterk voor de Italiaan Andrea Seppi, 6-3, 6-2. Voor de 29-jarige Amerikaan is het al de 31ste toernooizege uit zijn carrière... en zijn eerste van het jaar... Daar gaan we nog een keer praten over aan de lijn. Want sinds een half jaar krijgen dronken bestuurders een alcoholist... een alcohol, ja, dat zou helemaal mooi zijn, Een alcoholslot in de auto. Daarmee kan je alleen nuchter achter het stuur kruipen. En het CBR noemt het gebruik van dat alcoholslot nu al succesvol. Dus, zou het een idee zijn om alle auto's uit te rusten met zo'n ding? Dat zou het verkeer meteen een heel stuk veiliger maken? Of is dat een onredelijke maatregel voor alle mensen... die nooit met een slok op achter het stuur stappen... We horen graag wat u hiervan vindt. De stelling waar we over praten luidt... een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden. Bent u het daarmee eens of oneens? U kunt ons gratis bellen op nummer 0800-1121... of u kunt stemmen op de website radio1.nl. De stelling dus. Een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden. 0800-1121. Ik weet, wil met haar een date. Ze heet Simone. Simone, ze lacht naar iedere man.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 Simone van The Kick. We gaan het hebben over het Spaanse volkslied. De Engelse voetballers moeten van hun coach Roy Hodgson het verplicht het volkslied meezingen voor de wedstrijd. Spaanse voetballers die vanavond spelen zingen niet mee met hun lied. En Astrid Nauta bezocht de Spaanse letterkundige Antonio Sanchez Jimenez van de Universiteit van Amsterdam. En hij vertelde haar het bijzondere verhaal achter dat Spaanse volkslied. En dus ook de uitleg waarom de Spanjaarden nooit meezingen. Het is langzaam, uh, formeel, uh, koninklijke Mars, Dus uh, leger. Dus die zijn de, de gedachten die mensen hebben. En dan natuurlijk Franco, dictatuur, 40 jaar nationalistische repressie. En dat denkt iedereen. Koninklijke Mars, de Mars van de Grenadiers, het is het volkslied van, uh, van Spanje. Het uh, stond in de nou, 18e eeuw, is de eerste keer dat we dat uh, hebben in uh, echte bronnen. In ieder geval wordt het uh, officieel een uh, volkslied van Spanje in de 19e eeuw. 18e eeuw opgenomen als echt, echt uh, iets dat uh, gespeeld is in uh, koninklijke officiële uh, gebeurtenissen. Er zit geen tekst bij. Ja, het is een mars. Hè. Marsen hebben in principe geen, uh, geen tekst. En uh, er zijn uh, verschillende pogingen uh, geweest om um, dit een uh, tekst uh, te geven. Meestal in de 20ste eeuw. Maar toch willen mensen dat uh, niet hebben. Omdat uh, voor Spanjaarden is uh, nationalisme nou een relatie genomen, een uh, verbond met, uh, met Franco, met de dictatuur van de jaren nou, van 40 jaar in de 20ste eeuw. Ja, dus al die pogingen om, om een uh, volksdiet uh, te, te hebben met echte uh, teksten. en uh, Iets dat uh, mensen voelen. Dat vinden meest mensen recht. Dus uh, iets, uh, niet, uh, nou, iets die uh, slechte uh, herinneringen brengt. En daarom hebben we geen uh, volkslied. Nu, uh, nou, verdere problemen met uh, het uh, lied... zijn dat uh, mensen... Het is een uh, koninklijke mars. En dus uh, mensen zien het als uh, verbonden aan, de, aan het koninklijke huis. En uh, nu uh, nou komt het huis onder vuur... voor uh, verschillende corruptieproblemen. Uh, en ook uh, nou, verspilling, uh, zouden mensen zeggen, in tijden van crisis. Dus... Uh, olifanten jagen en zo, hè. tijdens uh, een uh, echte, uh, erge crisis in Spanje. Dus, uh, nou, het wordt uh, gefloten, uh, meestal in streken van Spanje... ...waar, uh, waar er andere nationalismen uh, staan. Dus in uh, Baskeland of Catalonië, maar ook in andere, andere streken wordt het uh, gefloten. In, in, in het algemeen wordt uh, het koninklijke huis uh, gefloten. Dus nou, geen, uh, geen sprake van, uh, van tekst. Het Spaanse volkslied moet het dus doen met de muziek. We lopen tegen de klok van half zeven. Eerst nieuws met Mark Visser. Neerhalen van een Turks gevechtsvliegtuig voor de kust van Syrië was een ongeluk en geen vijandige actie tegen een buurland, zegt een woordvoerder van het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het Turkse nieuwszender zei hij dat de Syrische luchtafweer in actie kwam omdat er een onbekend vliegtuig het Syrische luchtruim binnenvloog. En verder zei de woordvoerder dat Syrië Turkije helpte bij het zoeken naar de vermiste piloten en het bergen van het wrak. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen vandaag zeker twee mensen om het leven gekomen. Er zijn zeker dertig mensen gewond geraakt, zo melden Palestijnse artsen. De doden zijn volwassen mannen die omkwamen bij aanvallen in de buurt van Jabilia en bij Gaza stad. Volgens de Palestijnen is er ook een kind van zes omgekomen, maar Israël spreekt tegen daarvoor verantwoordelijk te zijn.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 Het zag er vandaag op zich helemaal niet onaardig uit met flinke zonnige periode. De bewolking die er nu is kan nog even wat oplossen. Maar er komt nieuwe bewolking aan. In de loop van de avond en nacht raakt het dan overal bewolkt. En in het westen van het land gaat het vannacht al regenen. Temperatuur in de nacht 12 graden. Morgen komt daar maar heel langzaam iets bij. Het blijft een groot deel van de dag regenen. En dan is het maar 15 graden. Als het even droog is kan het iets warmer zijn met een graad of 17. En later in de middag kan het in het noordwesten van het land wat opklaren. Mogelijk nog met een beetje zon. Gelukkig is het wisselvallig weer. En dat betekent dat de maandag en de dinsdag er gewoon weer heel anders uitzien. Met maandag nog wel een enkele bui, maar ook al de zon. Dinsdag is het misschien zelfs droog. En dan kan het een graad of 19 worden. De dagen daarna loopt de temperatuur langzaam op tot boven de 20 graden. Maar dat moeten we helaas wel bekopen met een paar regen- en onweersbuien. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het goede nieuws kwam deze middag van de Sallandse Heuvelrug. Het gaat over wilde korhoenders. Veel eieren van deze korhoenders zijn uitgekomen. Dit voorjaar zijn er vijf korhoenders uit Zweden uitgezet in het natuurgebied... omdat de wilde korhoenderpopulatie erg klein was geworden. Christian Koistra van de Vogelbescherming. Goedenavond. Goedenavond. Lang leven de Zweedse korhoender... Het zou nog moeten blijken. We moeten uh, uh, bekijken hoe het, allemaal precies, uh, uh, hoe het allemaal precies met elkaar in verband houdt... en of dit nou echt het effect is van het Zweedse Korhoen. Uh, we weten ook dat er uh, drie uh, van de vijf zijn overleden. Twee ervan zijn gepakt door de Havik... en een ervan is omgekomen door, uh, door de stress van de reis en uh, alle beslommeringen die daarmee uh, samenhangen. Dus er hebben twee overleefd. En het zou kunnen zijn dat die twee, de twee overgebleven mannetjes... zodanig hebben geprikkeld dat die weer een beetje actief dachten van... hé, hey, er is concurrentie, we moeten uh, naar de foutjes toe. Dus uh, ja, als ik het heel simpel uh, zeg. Dus het, dat zou kunnen. Dat is wel een mogelijkheid waar we van tevoren rekening mee hebben gehouden. Maar het moet nog blijken of dat inderdaad zo is. Ja, want er was wel kritiek, hè? Toen juist uit Zweden korgronders werden bijgezet... in die korgrondepopulatie op de Zolland, zo heel verrug. Ja, daar was inderdaad wat kritiek over... Uh, een van de punten was inderdaad he, de angst van, joh, als je die Zweden uh, hier naartoe haalt, zal het dan niet zo zijn dat ze uh, hier in Nederland uh, omkomen. Nou, dat is dus ook gebleken. Alleen uh, wij denken dat je op de lange termijn, er zijn een paar korondes nog in Nederland, we hebben één kans en dat is eigenlijk deze kans om ze uh, uh, te behouden voor Nederland en wij vinden dat dat uh, belangrijk is. En uh, ja, anders sta je uh, erbij, kijk je ernaar hoe een, uh, hoe een prachtig, prachtige vogel uitsterft. En dat wouden wij sowieso uh, niet doen. Ja, want uh, u zegt dat het is een prachtige vogel uitsterft. Wat is het belang dat er korhoenders op de Zallansheuvelrucht en in Nederland zijn, buiten dat ze prachtig zijn? Nou, het zegt uh, in, in, in, in totaal iets over onze natuur, hè? Uh, En uh, het belang daarvan, voor de zal heuvelrug zeker, is het echt een icoon, een symbool voor de hele regio, en een toeristische trekpleister. En het is gewoon een prachtige vogel, zeker in de balsperiode, als een mannetje daar op een vaste plekken staat, uh, imponerend gedrag vertonen. En daar kan, kan ook iedereen bij staan te kijken, en dan zie je ongelooflijk onge onge onge veel mensen erop afkomen en van genieten. En uh, het zou zonde zijn, omdat we 30 jaar geleden hadden we honderden broederde paren. En nu in één keer, binnen 30 jaar, is het eigenlijk helemaal uh, tot nul uh, uh, gereduceerd. Ja, er zijn er nog twee mannetjes over en waarschijnlijk 10, 12 vrouwtjes. Maar toch even uh, voor mijn perceptie: is het belangrijk voor de voedselketen? Is het belangrijk voor bi biologisch evenwicht? Of is het belangrijk dat er mensen naar uh, korhoenders kunnen kijken? Het is. Ja, we weten niet precies wat de impact ervan zou zijn op het, totale, uh, op, de, op het totale biologische aspect. Dat weet je pas op het moment dat het echt helemaal verdwenen is. Maar uh, het zegt in ieder geval, wat ik zelf het belangrijkste vind... is dat als we deze vogel in stand kunnen houden... dat we een dusdanige natuur ook in Nederland kunnen hebben... waarin dit soort hele mooie vogels in stand kunnen worden gehouden. En doordat we alles uh, steeds grootschaliger doen... steeds reduceren qua, qua bezuinigingen... geen geld meer hebben om heide echt als heide te hebben, uh, zie je dat dit soort vogels... ...maar ook andere uh, dieren uh, langzaam maar zeker uh, er niet meer zijn. Ik zou dat zonde vinden en een verarming van de natuur in Nederland. Goed, twee uh, mannetjes, genoeg vrouwtjes in de buurt en de eieren die zijn uitgekomen. Hoeveel korhoenderkuikers lopen er nu rond op de veel Heuvelrug? Dat durf ik nou uh, niet precies te zeggen. We hebben in totaal zeven nesten geteld waarvan vijf in ieder geval kuikens uit zijn gekomen. En we hebben weten van één nest dat er tien eieren in lagen, wat redelijk veel is. En koron legt ergens tussen de zes, maar soms zelfs wel twaalf eieren, uh, maar tien uh, in, in, in één nest. En daarvan zijn alle tien uitgekomen. Maar we hebben ook een aantal nesten waarbij een aantal uh, eieren nog steeds in liggen, terwijl die kuikens er al uit zijn. En dat zou, uh, andere kuikens eruit zijn, dat, dat zou betekenen dat die eieren waarschijnlijk... Maar dat uh, moet nog even blijven. We, volgende week gaan we daar de druk mee bezig met het onderzoek. Uh, uh, uh, dat, dat die eieren niet bevrucht zijn geweest. En wat is de kans dat deze kuikens de zomer overleven? Dat durf ik uh, niet te zeggen. We weten uit uh, de voorgaande keren dat, er, uh, uh, dat ze het allemaal niet hebben overleefd. De laatste twee jaar in ieder geval zijn de kuikens allemaal doodgegaan. Uh, en dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom die populatie zo sterk is afgenomen. En het zou nu kunnen zijn dat door die concurrentie van die twee uh, Zweedse korhanen... Uh, uh, dat er nu iets meer kwaliteit is. Um, maar ik verwacht persoonlijk dat uh, we voor volgend jaar betere resultaten zullen hebben als dit jaar. Uh, maar ja, uh, ja, we weten het eigenlijk niet. Het en is nog het een daar een week dan... ongeveer afwachten. Ja, moeten daar dan ook voor volgend jaar nieuwe Zweedse uh, korhoenders voor, uh, voor naar Nederland komen? Ja, dat gaan we, het is een totale proef van twee jaar. En voor volgend jaar, dit jaar, hebben we er vijf naartoe gebracht. Volgend jaar bouwen we het op naar vijftien, is het vermoedelijk het aantal. En uh, dan gaan we echt, uh, daarna gaan we kijken hoe het heeft uitgepakt. En of dit een proef is, een test is waarmee we uh, op vol kunnen bouwen. Het begin van de terugkeer en wellicht het blijven ook van de wilde korgoender op de Salandse Heuvelrug. Christian Kooistra van de Vogelbescherming. Dank u wel. We gaan het hebben over wielrennen, want in de eerste koers na haar sleutelbeenbreuk werd Marjan Vos tweede. Op het Nederlands kampioenschap moest ze alleen haar ploeggenoot Annemiek van Vleuten voor laten gaan. Op weg naar de Olympische Spelen dus Steven Dalebout in gesprek met de dit keer nummer twee. Marjan Vos, tweede plaats. Um, wanneer wist jij dat je dit niet zou winnen? Oh, ik eh, merkte meteen al dat in de eerste ronde dat Annemiek heel sterk was. En, uh, ja, we hadden natuurlijk uh, meteen een mooie kopgroep en dat werkte goed samen, ook met uh, Amy Pieters, Lysander Brandt. Um, maar Annemiek had uh, overschot en die, uh, die ging al vroeg in de aanval. En ik had nog wel iets van schuw in de benen, maar op dat moment even niet. Maar toen, uh, toen ben ik op de Duivelsberg weer aangegaan. Mijn eigen tempo gaan rijden, maar ja, Annemiek die had de laatste berg uh, oh, nog iets over en ik uh, heel weinig. Maar je rijdt, je rijdt er heel snel naartoe, hè, naar haar toe. En dan moet je ook vrij snel weer, weer lossen. Moet je dan lossen of uh, was dat een beslissing in je hoofd? Nee, nee. nee. we hadden gezegd van we rijden gewoon volle bak om en dat is het mooiste. Dan, uh... oh, dat... dan, uh, ja, dan genieten we er allebei het meeste van. We houden allebei ontzettend van het spelletje van het wielrennen. Jij komt, dat is een ander verhaal, jij komt ook nog terug naar die, uh, die schaduwbessuren. Um, hoe goed ben jij nu alweer? Uh, nou ja, dat is gewoon wel goed denk ik. Anders rij je op een NK niet voor de overwinning. Baal je dat je verloren hebt of uh, ben je blij voor de overwinning van de ploeg? Uh, nou ja, ik ben vooral blij dat het gewoon goed ging. En ik ben uh, heel blij voor de overwinning van de ploeg. En ik ben blij ze met mijn Silverbride. Ja. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Tom van het Hek en Tim Overdiek. Miracroix, 7 dagen in sunny June. De Radio 1 Sportzomer, Aan de Lijn. Vanavond in Aan de Lijn gaan we praten over een alcoholslot. Want dat wordt sinds een half jaar als straf opgelegd voor automobilisten die met veel alcohol opgepakt zijn. Het CBR, de organisatie die de maatregel uitvoert, is enthousiast. Het werkt prima en zorgt ervoor dat mensen alleen nog nuchter kunnen gaan autorijden. Is het een idee om een alcoholist voor al een alcoholslot. Is het een idee om een alcoholslot voor alle automobilisten in te voeren om het aantal ongelukken met drank in het verkeer terug te dringen? De stelling waar u op kunt gaan reageren, is dan ook een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden kunt bellen naar 0800-1121 of stemmen op de website www.radio1.nl of uh, hashtag radio1.nl. Gesprek we gaan we zo over praten. U krijgt straks de mogelijkheid om ons te bellen. Maar eerst gaan we praten met... Rob Stomphorst, goedenavond. Goedenavond. Boordvoerder woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. De stelling, een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden. Bent u het eens of oneens? Uh, oneens. Want? Uh, het is... De stelling is onzinnig. Ja, het is echt een onzinnige stelling. Uh, althans in Nederland. Uh, als we kijken naar uh, het, gewoon het feit dat 98% van uh, uh, ons, ons land, hè, van de bevolking, uh, er goed mee omgaat hè, met uh, alcohol en verkeer. En uh, die, die, die, die hooguit die 2% die is verantwoordelijk, die doet dus niet goed. Hè, want die, uh, die zijn hardleers en kunnen niet van uh, de combinatie uh, uh, dranken, alcohol uh, en verkeer afblijven. En die zijn verantwoordelijk voor 1 vierde, dus een kwart van het aantal verkeersdoden in Nederland. Maar als u zegt eh, als dat 98% van de mensen niet hoeven te, onder, onder, te lijden... onder wat 2% dan veroorzaakt, mm -hmm. um, dan denk ik over... ja, als u dan van veilig verkeer in Nederland bent... het zou zo het verkeer wel veiliger maken, zo'n alcoholslot van mensen die hebben, daar zijn die campagnes ook voor, we voeren niet voor niks al een jaar of ruim tien jaar een succesvolle verkeersveiligheidscampagne die iedereen kent, die na twee maanden al een bekendheid had van, van tegen de honderd procent, dat is de Bob-campagne. En daar wil iedereen op een of andere manier bij horen, van jong tot oud, dat is, dat is, zoiets is ongekend. Zo'n campagne hebben we nog nooit meegemaakt. We begonnen in het verleden met glaasje op, laat je, laat je rijden, dat was een andersoortige campagne die met een uh, carnavalshit werd gelanceerd... Uh, in de jaren zeventig. Uh, maar die had lang niet zo'n zo zo effect als, als deze bob waar ook de hele drankenbranche aan meedoet. Goed, dat is een campagne die uh, elders speelt. Het gaat nu natuurlijk om het alcoholslot... Ja. waarvan ja. zo'n 2300 mensen het afgelopen half jaar een slot hebben gekregen. Het CBR, het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid... is erg enthousiast daarover. De maatregel zou wat hen betreft kunnen worden ingevoerd. Maar... Dat vindt u dus nergens voor nodig? Nou, de maatregel niet, niet voor uh, iedere automobilist. Dan zou je dus in iedere auto zou je dan een alcoholslot gaan inbouwen. Maar neem dan het vergelijk met Frankrijk. Vanaf 1 juli is het daar verplicht om met twee blaastestjes in de auto te hebben. Wat vindt u daar dan van? Uh, dat is, ja, dat is een, een beslissing in Frankrijk. Blaastestjes, die losse testjes... Wij wij zijn als of Kind Nederland niet zo niet zo enthousiast over. Eh, omdat deze testen gebleken zijn ook ook niet altijd betrouwbaar aan te geven of iemand te veel heeft gedronken. En uh, daar kan je dus ook mee uh, iemand, de iemand de verkeerde kant mee uitsturen. En uh, de Franse regering ja, die heeft gemeend om, om dat zo te doen. Uh, waardoor wij als, als Hollanders verplicht zijn als we naar Frankrijk gaan... om twee van die testjes aan boord te hebben, uh, ongebruikt dan wel. Dat wordt er ook uh, bijgezegd. En uh, die zijn voor, gelukkig zijn ze verkrijgbaar bij de meeste tankstations... langs de Franse autobahnen. Het gebruik van de blaastesten is verder niet verplicht. Als je, uh, je kan een boete krijgen en die bedraagt ongeveer 11 euro. En bekeuringen gaat de Franse politie pas uitdelen vanaf november 2012. Goed. Dat uh, is ook handig om te weten. Helder. Terug naar het alcoholslot. Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Blijf luisteren, want Tom... We gaan eens even kijken wat onze luisteraars hierover te melden hebben. Aan de lijn, Goedenavond. Ja, u spreekt met Van der Velde uit Wichtmond. Goedenavond, Ja, Zegt u het maar? Ja, ik ben het met de vorige spreker sowieso eens, maar ik had nog een ander argument. En dat is het argument dat ik uit ervaring weet uh, dat er. ...denk ik evenveel mensen met medicijnen uh, op achter het stuur zitten. Uh, met name mensen uh, uh, met, met, met uh, tranquilizers, met antipsychoticum... ...maar, maar ook, we kunnen ook denken aan, uh, aan, uh, aan de bekende drugs en uh, soft en hard drugs... ...die ook achter het stuur zitten. Dus u zegt, zolang daar niks voor is, is dit een hele selectieve maatregel? Dit is een selectieve maatregel. En, en ja, je, hoeveel sloten wil je in je auto inbouwen? En, en denk ik bij mezelf van ja, die vorige spreker zei. Ik, ik, ik beschik niet over procenten, maar 2%. Uh, uh, uh, ja, en dan al die andere mensen, al die mensen die, die, die, uh, die met zonneslokken uh, en die, die bewust achter stuur kruipen. Nee, ik, ik zie te, dat is, dat, Nee, dat zie ik echt niet zitten. Nee, ik, dat zie ik echt niet zitten. Ik dank u voor uw standpunt. Ik wil dan nog wel. één ding toevoegen. Wij wij hebben een wet. Je mag met alcohol op, niet achter het stuur kruipen. Nee. Waarom dat gewoon niet handhaven? En mensen die dat wel doen, gewoon zeggen... standaard twee, drie jaar het rijbewijs inleveren. Klaar, over, uit. Uw punt is volledig helder. Dank u wel. Aan de lijn, goede avond. mag het zeggen. Bent u het eens met de stelling? Een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden. Goedenavond. Goedenavond. Zeg het maar. Eens of oneens? Ik ben het eens met de stelling. Want? Want... Uh, als je het niet in iedere auto doet, degene die graag of niet kan laten om met alcohol op in zijn auto te gaan, die kan ook een andere auto pakken. Ja. En Uwza er is heel veel leed in heel Nederland door ja, mensen op, we werken, we veroorzaakt die met alcohol ja, als ze net hebben, verkeersdoden hadden, hebben hadden, helder. Ge ge ge gemaakt. U bent helder, dank u wel. Anerlijn, goedenavond. Zegt u het maar, alcoholslot moet in elke auto verplicht worden, ja of nee? Uh, nee, want... Met, uh, van, van herwijnen. Omdat uh, het maar heel klein percentage is wat rijdt. Ik uh, rijd zelf nooit als ik uh, iets drink. En um, Ik zeg altijd, als je uh, geld hebt om iets uh, drinken te kopen, heb je ook geld voor een taxi. Um, en het is bovendien onpraktisch, want dat zou alleen maar kunnen gelden voor nieuwe auto's en niet voor gebruikte auto's. Um, en... Um, het is een strafmaakregel en we zeggen ook niet van betaal maar vast een boete, want misschien ga je te hard rijden. Punt is helemaal duidelijk, dank u wel. Aan de lijn, goede avond. Ja, goeiedag met het uh, jong kind. Eens of met de stelling? Ik ben het helemaal eens. Want waarom bent u het helemaal eens met deze stelling? Nou, joh, je kunt beter voorkomen dan genezen. Ik bedoel, um, ik ken heel veel mensen, ik werk zelf op Schiphol, ik moet elke dag heen en weer rijden. Ik ga nu ook naar een feestje trouwens, dood de Bob. Uh, ik ken heel veel mensen die drinken wel, ongeacht dat ze weten niet mag. En ik heb iets van, ja, weet je, als het gewoon standaard in de auto wordt gebouwd... bij een aankoop, of het wordt vergoed door een verzekering. En dat kan ook, dat je een verzekering hebt die je uh, aankaart. Oh, maar dan gaat u een hogere premie betalen. Nee, nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, nogmaals, dit is Peter van Kandler Genezen. Ik bedoel, mensen die zeggen van, uh, doe maar niet. Ik denk, als er iets gebeurt met je kind... door iemand anders die gedronken hebt, dan ga je anders typen. Dat ben ik gelukkig nog niet meegemaakt, maar ik bedoel, het kan. En ik zie van, gooi dingen erin en dan ben je, heb je ook minder campagne te voeren. En dan ben je er vanaf. Helder, u bent er eens, dank u wel. Voor, okay. wij na, en voor wij naar onze volgende luisteraars gaan... gaan we eerst eens even praten met Koen Sleddering van het CBR... de instantie die de alcoholsloten oplegt aan automobilisten... die tot de maatregel veroordeeld zijn. Uh, meneer Sleddering, goedenavond. Goedenavond. Um, eerst nog even, wanneer krijgt iemand nu, er zijn er zo'n 2000... wanneer krijg je dat? Als je in je bloed meer dan 1,3 promulage alcohol hebt, en uh, dat is natuurlijk altijd de vraag van hoeveel glazen zijn dat nou, is dat het gevaarlijk hangt van man, vrouw, gewicht, maar het zijn veel glazen, je moet minimaal zes, maar soms ook wel twaalf glazen heb je dan gedronken, dus wij noemen dat uh, de veeldrinkers. Het project loopt een half jaar, 2300 mensen hebben zo'n slot gekregen en uh, het wordt een succes genoemd. Wat is het succes van, de, van, die, van die sloten? Ja, het succes zou zijn dat, we, dat eigenlijk niemand ze uh, nodig heeft omdat er niemand uh, betrapt wordt. Maar het succes, wat de, de, het aantal besluiten, dat uh, is volgens de verwachtingen... Maar 50% van de mensen die het besluit krijgt, gaat ook in het programma zitten. En dat is veel hoger dan wij verwacht hadden. Nou zijn uh, uh, mensen inventief en mensen die alcohol drinken vaak nog inventiever. En u snapt mijn vraag al. Je kan volgens mij niet even een ander laten blazen en dan wegrijden. Maar je kan wel in een andere auto stappen als je zo'n slot hebt, toch? Ja, de, de personen die aan het programma meedoen hebben een speciaal rijbewijs met een code erop. En als je dan aangehouden wordt, dan kan de politie zien of je in de juiste auto zit. Uh, doe je dat dan... Uh heb je de fraude gepleegd en dan word je uit het programma gezet... en dan ben je je rijbewijs vijf jaar kwijt. Oké, okay, dus er zit een hele zware sanctie op mocht je betrapt worden... als je niet in, in die aangewezen auto zeg maar, ja. dat doet. En het klopt ook, hè, mijn informatie, dat als je even tegen een ander zegt... blaas even, dan kan ik daarna wegrijden. Zo werkt het niet, hè? Uh, omdat je gedurende de rit op onverwachte tijdstippen een signaal krijgt... dat je binnen twaalf minuten weer moet blazen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nu even naar onze stelling van vanavond. Want uh, wat zou u ervan vinden? Het is een beetje 50-50. Het aantal mensen dat vinden dat het niet zo moet is iets groter... dan het aantal mensen dat vinden dat het wel zo moet. Maar ook bij de bellers net. Wat zou u ervan vinden als iedereen zo'n slot zou krijgen? Nee, wij zouden daar niet voor zijn. Waar het hier om gaat is uh, dat het een alcoholslot... eigenlijk heb je te veel gedronken, dan beslist, wordt er beslist. Je bent je rijbewijs vijf jaar kwijt. Maar je kunt het terugkrijgen door mee te doen aan het programma van het alcoholstot. En eigenlijk geven wij de mens om de kans om te leren dat je die scheiding moet aanbrengen tussen het gebruik van alcohol en deelname aan het verkeer. In het laatste half jaar van het alcoholstotprogramma, mag je geen één keer hebben geprobeerd de auto starten met alcohol. Kortom, je bent een half jaar echt afgekeerd, afgekikt. Het belangrijkste deel van het, het is geen straf van de rechter, maar het is een programma om je te helpen die keuze te maken tussen alcoholgebruik dan geen verkeersdeelname. Zeer helder. B blijf nog even bij ons. We gaan nog even naar wat luisteraars. Aan de Lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. De stelling een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden. Eens of oneens? Oneens. oneens. Want? We rijden allemaal rond met een, met een bakje van 1000 kilo. Het is onvermijdelijk dat er dingen gaan gebeuren die we niet willen. Als je meer dan van 1,5 promil gebruikt en je stapt in de auto, en dan maak je geen vergissing meer. Dus daar ben ik het mee eens. Maar om dan te zeggen dat iedereen een auto... in zijn auto moet hebben, dat vind ik te ver gaan. Dan kunnen we ook zeggen dat iedereen niet meer de weg op hoeft... want dat is nog veiliger. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. U mag het zeggen, hè? Stelling. Nou, ja... Ik vind het, het betutteling, dus dat moeten we vooral niet willen. Dat moeten we ook niet doen. Ik meen dat uw gast daar ook tegen is. Ik hoorde ze net iemand zeggen van ja, dan pak je een andere auto als mensen dat kwaad willen. Nou, dat zegt genoeg over de moraliteit van die mensen. Streng, streng straffen, streng optreden, rijbewijs permanent innemen. Vooral voor jonge mensen. Uh, ja, en wij moeten gewoon met elkaar gewoon zorgen dat we dat zelf handhaven. En dat hoeft niet door overheidswegen worden opgelegd. Helemaal helder, dank u wel. Geen betutteling dus uh, vanwege de stelling. Een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden. Goedenavond. Nou, daar sta ik achter. Alcohol en verkeer gaan niet samen. Dank u. Graag gedaan. Aan de lijn, goedenavond. Ben ik het nu? Ja, u bent het nu. De stelling. Ja, ik ben Boudewijn Hutterma en ik ben het in wezen eens met de stelling. Want uh, veiligheidsriemen die zijn er op een gegeven moment ook doorgekomen. En iedereen raakt eraan gewend. Maar ik heb van zijn levensdagen nog nooit een glas pils gelegd. Maar uh, daardoor vind ik het wel een dure, een dure accessoire. Dus en u, dat is mijn ja. bezwaar. Het kost iets van 4000 euro, geloof ja. ik. Helder, dank u wel. Adelaide, goedavond. Hallo. Zegt u maar, de stelling een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden. Eens nee, of oneens? Oneens. Mijn broer heeft, uh, is toevallig uh, twee maanden of drie maanden geleden gepakt met alcohol. En Die kreeg zo'n zogeheten alcoholslot. En uh, nou ja, je wordt gewoon, zo wordt je dubbel gestraft. En uh, kost gewoon, het is peperduur. En daarnaast moet je ook nog een lease, een zogeheten lease per maand betalen. Dus ja, ik, om dat in elke auto in te gaan bouwen, ik vraag me af voor hoe ver dat haalbaar is. Wat bedoelt u? Uw broer voelde zich dubbel gestraft. Nou ja, je moet sowieso dus voorkomen. En uh, naast dat voorkomen moet je ook nog dat uh, alcoholslot in laten bouwen. Dus in mijn opzicht, dan word je gewoon dubbel gestraft. Maar uitgaande van de mogelijkheid dat uw broer of iemand anders met een slok op achter het stuur een ongeluk had kunnen veroorzaken... daarmee inbouwen uh, die veiligheid van een alcoholslot voor elke auto? Ja, maar ik weet niet of dat... Ja, ja... Ongeluk zit in een klein hoekje en je hoeft niet per definitie alcohol op te hebben om een ongeluk te veroorzaken. En het ja, feit is wel natuurlijk dat, uh, dat, uh, dat er meer risico is als je alcohol genuttigd hebt. Maar ik, ik vraag me af in hoeverre je dat gaat beperken en in hoeverre het e haalbaar is om dat in elke auto in te gaan bouwen. Dank u wel, helder. Oké, okay, goed. Dat waren de reacties van onze luisteraars. Kijk nog even, meneer Stompors van Veilig Verkeer Nederland, bent u er nog? Jazeker. Bent u verrast? Wat, wat valt u op? Uh, nou, wel verrast uh, de mensen die zeggen, die, die ook heel goed begrijpen... ja, voor zo'n klein groepje ga je natuurlijk niet uh, zo'n maatregel maatregelalgeheel invoeren. Het, zijn, uh, al, het is altijd een heel klein groepje dat het voor de rest uh, uh, eigenlijk een beetje verpest. En uh, daar komt het dan op neer. 98% doet goed. Die paar procenten die het wat minder doen, nou, die hebben te maken, lopen deze tegen, tegen deze maatregelen aan... waar wij uh, overigens erg enthousiast uh, over zijn, al voordat die werd uh, geïntroduceerd. En de SWOF, de onderzoeksinstantie uit Leidsendam die heeft berekend dat er jaarlijks vijf tot zes doden minder zullen vallen... Uh, en 50 tot 60 min, minder gewonden per jaar. Nou, dat is nogal wat. Het dus, uh, pleit ge, uh, genoeg voor de invoering daarvan. Dat heeft mevrouw Schultz van Hagen ook uh, gedaan vanaf 1 december. Ze dus daar zijn we heel enthousiast over. Oké, okay, ik ga u zeer danken, meneer Stompors, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland... voor uw uitleg waarom u vindt dat het uh, toegepast moet worden. Maar niet voor iedereen. Meneer Sleddering van het CBR, ik dank u ook uh, voor alles wat u uh, met ons heeft willen delen. Zou ik zou In... nog iets mogen toevoegen. Heel Want het kort, is belangrijk ja, om te weten dat uh, van de mensen die een ongeval veroorzaken... Waar dodelijke aflopen en zwaar gewonden. die daar alcohol bij zijn. daar zit 75% op die 1,3. Iedereen denkt van. nou, 1,3, een paar glaasjes, ja. niet zo erg. Maar het zijn juist Helmer. de categorieën ja. van boven de 1,3. die die ongevallen veroorzaken. Daarom is het goed dat we die nu in de picture hebben. Koensluidering van het CBR. hartelijk dank. Op onze site blijkt dat 43% het eens is met de stelling. 57% oneens. Een alcoholslet moet in elke houten verplicht worden.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 Deze week de gast, cultureel journalist en schrijver Maarten Mol. Auteur van Wat een Goal. En uit de aanval die volgens scoort zegt de 2-1. Over de hoogte en dieptepunten uit de voetbalgeschiedenis. Toen wilde Verhanig niet meer aftrappen, omdat hij niet eens was met dat doelpunt. Werd vervolgens uit het veld gestuurd. Zegs Zalkeij scoorde 3-1 en het hele avontuur was uh, voorbij. Zometeen van half acht tot acht, Wim Brands in gesprek met Maarten Mol. In Boekenzomer op Radio 1, het nieuws van alle kanten.